Met het NOS-journaal. Bij een aanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn zeker 27 doden gevallen. Nog eens tientallen mensen zijn gewond. Gewapende mannen vielen bezoekers aan van een herdenking van een moordaanslag in 1995 door de Taliban. Het is de eerste grote aanslag in Kabul sinds de ondertekening zaterdag van een akkoord tussen de VS en de Taliban. Daarin staat dat de VS en de NAVO hun troepen uit Afghanistan terugtrekken als de Taliban zich aan de gestelde voorwaarden houden. De Taliban zeggen met de aanslag van vandaag niks te maken te hebben. Een man van 86 uit de Hoekse Waard is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Hij is het eerste dodelijke slachtoffer in Nederland. De man lag in isolatie in het Icacia ziekenhuis in Rotterdam. Hij meldde zich zondagavond met urinewegklachten. Toen hij ook aan de Luchtwegen klachten kreeg, werd hij getest op het coronavirus. Hoe hij het virus heeft gekregen is niet bekend. De GGD heeft in kaart gebracht met wie de man contact heeft gehad... ...de mensen met verkoudheidsklachten wordt gevraagd om thuis te blijven. Politiebond ACP maakt zich zorgen over communicatiesysteem C2000. Het systeem waarmee hulpdiensten met elkaar communiceren... ...heeft te maken met storingen. Doordat de verbinding niet altijd werkt... ...ontstaat bij agenten op straat volgens de bond... ...een groot gevoel van onveiligheid. De ACP vindt dat de minister snel maatregelen moet nemen... En denkt daarbij aan een backup systeem om direct contact met de meldkamers te kunnen leggen. En in Nijkerk is een pick-up truck het gemeentehuis in gereden. Op beeld is te zien dat de bestuurder nog een keer achteruit rijdt en een tweede keer naar binnen rijdt. De bestuurder is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Verder zijn er geen gewonden en een deel van het gemeentehuis in Nijkerk is ontruimd. Waarom de bestuurder naar binnen reed, is onduidelijk. Het weer vanuit het westen opklaringen, maar nog wel kans op een bui. Alleen in het noordwesten blijft het droog en er bijt een matige noordwestenwind. Het wordt vanmiddag een graad of acht. Morgen overal droog, zondag weer regen. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeers ZFM, de acht van de ANWB. Op de N245 Schagen richting Alkmaar staan een file tussen Sint-Pancras en Bergen van twee kilometer en de vertraging is 20 minuten. En tot zover de verkeersinformatie.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 Alle reclameuitingen in het muziekmuseum zijn niet meer van toepassing. Viva de TV Anders. This program is climate neutral. Dit programma is klimaatneutraal. All music will be recycled. Alle muziek wordt gerecycled. Het Muziekmuseum The Music Museum. Museum. The music het muziekmuseum music. Kijk ook op het muziekmuseum.nl He heard me praying And now I'm singing Because I'm happy Vrienden, daar zijn we weer. Het muziekmuseum via je eigen lokale radio. En deze week een rondleiding langs week 7. En dat is de week waarin op 19 februari 1946... door de AVRO de allereerste aflevering van Arbeidsvitamine op de radio wordt uitgezonden. In de Omroep Gids wordt vermeld dat het een vrolijk programma voor huis en fabriek is... Na 70 jaar is het programma nog steeds te horen. Momenteel uh, via Radio 5, gepresenteerd door Hans Schiffers. Straks uh, wat jingletjes van de Avro en uh, van Arbeidsvitamine. En we begonnen met muziek uit week 7. Want uh, Elvis Presley krijgt namelijk op 16 februari 1968... een gouden plaat voor zijn gospelalbum How Great Thou Art. Deze LP is op 25 maart 1967 binnengekomen in de albumlijst van Billboard... De plaat bereikt de 18e plaats. Naast de titelsong staan op deze LP onder andere In the Garden, Somebody Bigger Than You and I, In the Chapel en het nummer wat we net hoorden: If the Lord Wasn't Walking by My Side. Echt een bijzondere gospelmuziek, Elvis Presley, zeker. Straks tijdens deze rondleiding een zanger die als eerste een nummer covert van Lennon en McCartney. En dan zou je denken, ah, dat is toch vaak gebeurd? Nee, het gaat om de eerste die dat deed. 1963 gebeurde dat, 1963. En we hebben een oude top 40 uit week 7... uit het geboortejaar van Amy Winehouse. En Freek Vonk komt uit hetzelfde jaar. Op nummer 1 in week 7 in dat jaar... staat een uh, nummer van een Amerikaanse zanger... geboren in de Bronx in New York, 1949. Hij heeft 11 top 40 hits in Nederland... waarvan dit de enige op nummer 1 is. Het liedje begint met de volgende tekst. We met as soulmates on Paris Island. Die weet ik. Het <laughs> is een lang nummer. Dadelijk tijdens deze rondleiding ook nog een nummer van een Amerikaanse orkestleider. Wat in 1989 bekend werd vanwege een versie van een Nederlandse rap -rock band En we hebben natuurlijk de langspeelplaat van de week. Deze week een album van een Schotse singer-songwriter. Het is zijn zevende album, maar hij beschouwt het album pas als zijn derde serieuze plaat. Dadelijk ook nog muziek van een zanger die op 3 februari 1958 het vliegtuigongeluk overleeft. Waarbij de legendarische muzikanten Buddy Holly, de Big Bopper en Richie Vellens om het leven komen. En je dacht natuurlijk dat iedereen omgekomen was. Dat is ook wel een beetje zo, maar goed, ik ga het verhaal dadelijk vertellen. Oudste nummer deze week is uit 1934. Alsjeblieft, we gaan hem zo meteen horen. Maar we gaan nu eerst naar dinsdag 30 juli 1963. Ladies and gentlemen, the Beatles! The Beatles! op Hilversen 3, de Avro. you to fight and in the morning with your toast and mama lady oh who listens to radio no matter if it's summer winter spring or fall 30 jaar geleden. Ongelooflijk, hè? Maar in week 7, in 1961, op 15 februari... nemen de Marshalls uit Pittsburgh en Pennsylvania... ditzelfde nummer op, Blue Moon. Het liedje is begin jaren 30 geschreven door Richard Rodgers en Lawrence Hart. De tekst verwijst waarschijnlijk naar de Engelse uitspraak. Once in a blue moon, wat uh, betekent heel zelden. Een versie van de Marshalls komt op 6 maart 1961 binnen in de Billboard Hot 100... Hun single staat vanaf 3 april 61... drie weken lang op de eerste plaats in de Verenigde Staten. In 1934 dus is Blue Moon voor de eerste keer op de plaat gezet... door Frankie Trumbauer en his band. En die hoorden we net. Bijzonder, hè? Veel jazzartiesten namen het nummer ook op. Zoals Vaughn Monroe, Frank Sinatra, Billie Holiday... Ned King Cole en Dizzy Gillespie. Maar ook popartiesten als Chris Isaac... Elvis Presley, Bob Dylan, The Ventures en Bobby Vinton. Ongelooflijk mensen... 1934, ja, is mij niet voor te stellen. En daarvoor muziekvrienden natuurlijk muziek van de Beatles. Want het album Meet the Beatles is het tweede album van de Fab Four in de Verenigde Staten. Het platenlabel wat de Beatles in Amerika vertegenwoordigt... stelde de albums zelf samen de tijd. Daarom verschillen de albums in de VS met die van in Europa. Voor een deel werden songs gebruikt van het album With the Beatles... aangevuld met de single I Want to Hold Your Hand, de B-zijde, This Boy... en het nummer A So Her Standing There van het album Please Please Me... Meet The Beatles wordt uh, hun eerste nummer 1 album in de Verenigde Staten. Het staat vanaf 15 februari 1964, 11 weken op de eerste plaats. En verkoopt in dat jaar 4 miljoen exemplaren alleen al in de Verenigde Staten. Wij draaiden It Won't Be Long, oorspronkelijk het eerste nummer van de Europese uitvoering, van de Europese album. Maar het was het vierde nummer van kant 1. En we hoorden hem in stereo in tegenstelling tot de Europese albums, want die werden allemaal in mono uitgebracht. Straks muziekvriend langspeelplaat van de week zevende album van een Schotse singer songwriter. En hij beschouwt dit album pas als zijn derde serieuze plaat. Maar we gaan nu eerst naar. Dit is de alarmsche. Tipperade gekoppeld aan die oude top 40 Week 7. En op nummer 1 in de tipperade staat altijd de alarmschijf. Het is hun vierde hit in Nederland, Yubi 40 Het is echt voordat ze grote hits gaan scoren... zoals met Red Red Wine en I've Got You, Babe. Het nummer staat zes weken in de top 40 uiteindelijk. Het heet I've Got Mine. De hoogste positie is nummer 14. Straks dus de plaat van de week, maar eerst Yubi 40 Schijf, week 7. Welk jaar precies, dat ga ik nog niet vertellen hoor. Ja, niet zo'n heel bekend nummer van UB40. I've Got Mine. Het stond uiteindelijk maar zes weken in de top 40. Ja. Muziekvrienden, we zijn toe aan de langspeelplaat van de week. Voor mij persoonlijk altijd een hoogtepunt. Ja, geweldig al die oude albums om die weer uh, te beluisteren. En we beluisteren er altijd uitgebreid naar, ook weer deze week, vier songs. Deze week een album uit 1976 van een Schotse singer-songwriter. Hij wordt geboren in Glasgow op 5 september 1945. Het gaat om Al Stewart en het album The Year of the Cat. Het is officieel zijn zevende album, maar Stewart beschouwt het als zijn derde album... omdat zijn eerste albums niet waren waarop hij had gehoopt. Zijn eerste plaatje overigens was een single uit 1966. Die heette The Elf. Stewart zelf beschouwt zijn vijfde album Past, Present and Future als zijn eerste echte album. Hij werd erop begeleid door Tim Renwick, Rick Wakeman van Yes en Roger Taylor van Queen. De teksten bestaan voornamelijk uit een combinatie van geschiedenis en actualiteit. Stewart's zesde album Modern Times uit 1975 is het eerste album met producer Alan Parsons. Het bestaat uit een mix van akoestisch en elektrisch gitaarwerk. De teksten zijn afwisselend gebaseerd op literatuur en persoonlijke ervaringen. Met het tweede door Parsons geproduceerde album, Year of the Cat... brak Stewart in 1976 door bij het grote publiek. De plaat wordt opgenomen de Abbey Road Studios in Londen. Van de LP komen twee singles in de hitparade, On the Border... en een ingekorte versie van het titelstuk. Stewart schrijft en orkestreert alle nummers op het album zelf. Hij wordt op de negen songs op de plaat bijgestaan door een vijftiental muzikanten. De hoest wordt ontworpen door illustrator Colin Elgie van Hypnosis... Op de voorkant zien we de obsessie van een vrouw voor katten. Het werd uiteindelijk zijn meest succesvolle album. Daarom de langspeelplaat van de week deze week in het Muziekmuseum. Het album Year of the Cat van L. Stewart uit 1976. De langspeelplaat van de week. the in the Broadway Hotel Nothing was stranger than being yourself And he replied with a tear in his eye Love was a roll away, just a cajole away Missed on a summer's day, nothing was clear Love was a smile away, just a defile away I sought it every way, no one came near Asked the man for a room with a view. Nothing was said as he stared at his shoes. Then he replied as he gave you the key. Love was a roll away, just an unfold away. That's all there is to say. No one came near. Alone in your room rose by in the street outside and you feel all the, the words he said till they turn to rain all around your A seeking a hideaway Where the light of day Doesn't touch your face And a door sign Keeps the world away Behind the shades Of your silent day You made your home In the Broadway Hotel Room service came At the push of a bell the mindset as he put down the tray. Love was a steal away, just a reveal away. I tried to find a way, nothing was clear. Then as he turned away, you asked the man to stay. He was there all the day, no one came near. Fantastisch album, 1976. Year of the Cat van El Stewart. We begonnen met het nummer Broadway Hotel... waar we prachtige wilwerken hoorden van Bobby Bruce. Verderop dus tijdens deze rondleiding nog meer muziek... uit dit album, de langspeelplaat van de week... deze week in het Muziekmuseum. Muziekvrienden, we zijn er weer helemaal klaar voor... We hebben een oude top 40 opgescharreld. Week 7. We hebben alle liedjes weer kunnen vinden. We hebben ze in de goede volgorde in de computer gezet. 40 tot en met nummer 1. We zappen er langs tot en met nummer 11. Ik lees het op 10 voor en we draaien de nummer 1. Tot op nummer 1 staat een lied van een Amerikaanse zanger... geboren in de Bronx in New York, in 1949. Heeft In Nederland heeft hij 11 top 40 hits... waarvan uh, dit de enige is die op nummer 1 terecht is gekomen. En het liedje begint met de volgende tekst. We met as soulmates on Paris Island. Ja, ik wist hem direct. Ik wist hem direct. Goed, ik stel voor... Even kijken, alles goed staan hier in die computer. We beginnen bij nummer 40, bent van Boy George. Had mooie liedjes gemaakt, he? zeker. Dit is er ook eentje van. Dat is nummer time, nummer 40. In die oude top 40. Wik 7. Put your head on my En er staat tussen haakjes achter Klok of the Heart. Culture Club nummer 40 in deze oude top 40. Week 7 in het jaar waarin... Uh, eens even kijken. Microsoft het uh, tekstverwerkersprogramma Words op de markt brengt. Voor de eerste keer. Dat is lang geleden, toch? Hans de Boorn nu. Jij zegt tegen mij... Na twee jaar ben ik nog steeds blij... Dat ik je ken en dat je bij me bent. Dat we samen zijn, dat je mij nog steeds herkent. Wat kan er mij in godsnaam gebeuren met een vrouw zoals jij amen zijn? Met een vrouw zoals jij amen zijn. Hij maakte prachtige nummers zoals deze een vrouw, zoals jij en Annabel en thuis Ben. Blauwe hij woont momenteel woont hij, uh, op Thailand. Hans de Boy staat 39 in deze auto, 40, week 7. En dit zijn drie dames. En ze noemen zich de flirts. Of eigenlijk, ze hebben ze zichzelf helemaal niet genoemd. Dat is allemaal bedacht door een producer, Bobby Orlando. Amerikaanse producer die dit allemaal bedacht heeft. Hij wilde een blonde, een brunette en een vrouw in een zanggroepje. En ze moesten een beetje goed kunnen dansen. En de muziekliedjes werden ingezongen door de anderen. Dat neemt niet weg trouwens dat dit een geweldig goed nummer is. In het volledig door studio muzikanten en uh, zangers en zangeressen. Zangeressen zijn het uh, zeker uh, ingezongen. Dus de dames mochten figureren in de videoclips. 38, dus de flirts met Passion. 37, eigenlijk ons Nederlands trots, toch wel uit Den Haag. The Golden Earring met The Devil Made Me Do It. The Devil Made Me Do It, The Golden Earring, 36 nu, een liedje uit een musical uit 1977. Kan ik er gerust bij zijn. want deze lijst komt niet uit 77. Maar het liedje staat er wel in, hoe kan dat? The sun will come out tomorrow, bet you bottom dollar there tomorrow. Veel artiesten hebben het opgenomen, zoals Grace Jones, Barbara Streisand, Petula Clark, ja. Blue Roll zelfs ook. Ja. Uit de musical Annie natuurlijk. En deze keer staat het in de lijst in de uitvoering van Patricia Pai. 36 dus. 35. Dadelijk op 34 een niebeling van de 1, 2, 3, 4, 5. Zes niebelingen totaal telkens. Het was een tweede single. En ze werden wereldberoemd erbij. Wem, met de Young Guns. Hey sucker. What the hell's hey sucker when you in de tijd de Hey van Hey Rap. Ja, die wordt ook al een beetje sucker. toch? sucker. eigenlijk wel. Eerste Nieuweling, 34, liedje wat ik tweede gedeelte graag bedraai. Blijft een prachtig nummer als we er eens goed opnieuw naar luisteren. De Nederlandse popgroep uit Utrecht kwamen ze in de tijd. Noemden ze noemden zichzelf Cadans en dit is het liedje In het Donker, 34. Ik had het je nog niet gezegd. Paniek om niets, dat vind ik slecht. Maar het wordt onveilig hier te blijven. Zij zegt, uit Limburg, Pussycats. Ja, je zou ze bijna niet herkennen. Hè? Nee, dat komt omdat ze ook uh, een ander soort muziek ineens gingen spelen. Daarvoor uh, was het een beetje country muziek. Erg goed trouwens. Dit was een beetje, ja... In de richting van de Brotherhood of Men en de Guys and Dolls... blijkbaar was het wel succesvol. Nieuw in de top 40 op nummer 33, week 7, 9, 100 en nog wat. Lovers of a kind, zo heette dat liedje. En wie zijn dit? Een zanger die in de jaren 60 redelijk wat succes had. Rudy Bennett. Ja, we kennen hem natuurlijk ook met het nummer How Can We Hang On To A Dream. Van Tim Harden. Had hij een grote hit mee in Nederland. Ja, wat is dit dan, zou je denken? Ja, ik weet het ook niet. Samen met Bea Willem-Stein hij het duo Bennett Bee. Met het liedje Put That Pretty Smile Upon Your Face. Nou, laten we dat gauw van een gezicht afhalen. Weet bij hapakeetje. Carnavalsmuziek, we komen er meer carnavalsliedjes tegen. Dit is een van de beste aller tijden hoor. André van Duin. Het noorden en het zuiden vieren bij de carnaval. In het zuiden geeft dat ieder jaar een grote reuze knal. In het noorden ietsje minder, maar ook daar gaan ze te keer. Maar het zuiden staat er onbekend, daar doen je oren zeer. Wat een zuiderling die zegt: Bij ons vieren we Geweldig. André van Duits zat er de tijd in de film De Boezemvriend. Misschien zeg je dat dan wel iets. En op de B-zijde van het singeltje staat het liedje Waar is de steek van de keizer. Dat was ook te zien in die film. Rats de, Rat de ladie die En het gaat uh, over dat ze beter carnaval kunnen vieren in het zuiden. Ja. Derde nieuweling nu in deze oude top 40. Week 7 muziekvrienden zijn we er wel achter uit welk jaar we deze oude lijst hebben. Het is het jaar waarin Freddy Heineken... samen met zijn chauffeur Ab Dodere wordt ontvoerd. En welk thema horen we hier nou? Film van Steven Spielberg. Met muziek geschreven door John Williams. Uitgevoerd door de Future World Orchestra met elektronische dingetjes en keyboards en toestanden allemaal. Ja. Theme from ET. Natuurlijk, daar hebben we het over. De film ET, The Extra Terrestrial. Ik hoor toch liever het orkest van John Williams zelf dan dit soort dingen. Maar goed, het stond in die hitparade, was dus redelijk bekend. Het dus kwam nieuw binnen op 30. Geschreven de tijd voor de Supremes. 1966 door Holland, Dozier en Holland. Echte Tamlamoto sound. Zeker. Veel collas doen dat hij prachtig had. een Leuke videoclips erbij. Kan dat nog herinneren? Dat hij met zijn drieën daar staat te zingen als een soort van Supremes. Het nummer Je Kent Harry Love op 29. En, en 28 vinden we een bijzondere plaat van een acteur... Met een enorme lange intro erin. Het was een enorm succes. In de tijd. Uh, in de discotheken. Harris Glenn Milstead. Zo heet hij. Hij werd niet zo heel oud. Hij uh, speelde in uh, heel veel uh, speelfilms. Echt al een hoop. Het laatste waar hij in speelde was... Uh, Hairspray, want tijdens de opname van die film overleed hij. had ook wat plaatjes. En dit was er dus een van. Het was een veel-lander-hit. Nummer Shoot Your Shot op 27. En nu nieuw op nummer 27. Christopher Cross, Amerikaanse zanger ontving ooit zelfs een Oscar en een Golden Globe voor zijn werk voor speelfilms. Zo heet het ook, All Right, Christopher Cross. Ik zei, hij uh, maakte furoren met uh, muziek voor uh, films. Bijvoorbeeld Salin. Dat schreef hij ook. En er is hij nog een keer, André van Duin, in de rol van Homo Joop. De voor de deur. En Oboe was natuurlijk een figuur uit de Dick voor Mekaar show... die in de tijd uh, op de radio werd uitgezonden door de NCRV. 25 nu. Gitarist van de band Sniff in de Tears. Hij maakte een solo plaatje... onder de naam Los Netto's Buzzer. Zo heet het ook. Fade away. 24 nieuw. Hoffenvaste disco muziek. Amerikaanse. Zangeres. Uit New York komt ze. Weet je nog haar naam? Sharon Red. Oh ja zeg je dan? En dan weet je waarschijnlijk ook wel hoe dit liedje heet. In the name of love. 24. How many Uit, wat is het, 1962, ja, 1962, de tijd, uh, geschreven door Roy Orbison. In de vertolking van John Spencer. Het leuke ervan is dat hij uh, de Nederlandse versie van maakte, Nederlandse tekst, Henk van over, hartstikke leuk, staat dus in deze top 40 23. En het liedje heet... 22 nu. De Maisonnet. Voorkomstig van het enige album wat ze ooit maakten, Maisonnet for Sale heet het. En de enige hit. Hard Avenue. In en nog meer Nederlandstalige muziek. Op 21. Uit het oosten van het land hebben mijn hoop schatten, zeker, normaal. Maar af en toe komen ze dus tegen die oude weer. Dit is er dus eentje weer. En het heet... Dat komt er nog van. Dat komt er nog van. eigen schuld die ook altijd iets aan van van. Dat komt er nog van. Dat komt er nog van. Als de drank is in de man, is de viesheid in de fles. Kan wat dat zullen kan. Ik ben op vakantie. Ik in. een grappig liedje. Dat super nou van? 21. En er staan natuurlijk ook klassiekers zo in deze lijst. Zoals ook op nummer 1 staat ook een vette klassieker. Het liedje van een Amerikaanse zanger, songwriter. Geboren in New York 1949, Hij heeft 11 top 40 hits, waarvan dit de enige is die op nummer 1 komt. Het liedje begint met de tekst. We met as soulmates on Paras Island. En we gaan hem helemaal draaien, ruim 6 minuten lang. Eerste single van het album War van U2. En het werd een wereldhit en een klassieker. New Year's Day. All is quiet, all New Year's Day. Twintig dus in die lijst. En nog meer carnavalsmuziek. Hé hey jongens, uit de veren. We gaan eens even nivelleren. Ik ging laatst naar het voetballen bij ons in het stadion. De scheidsrechter was van de kaart en wierp een blik in bron. Hij gaf een vrije schop. Schoon zijn laatste kruid Dat is geen negen meter Nog één stap achteruit We doen met z'n allen een stapje terug Dus kijk niet zo zuinig En kom over de brug De stad is hier is leeg Dus maak je post maar nat En eet je eigen huis op Dan word je lekker zat ja, Altijd een hoop carnavalzits hoor Arie Ribbens Komt oorspronkelijk uit uh, Eindhoven Ja wat... De Brabantse Nacht is al lang. Polonaise, Hollandaise, Akkadou. En dan deze, Polonaise, achteruit. 18 uur, de hoogste binnenkomen plaats. Deze week in de top 40. En op 18 staat een bijzonder plaatje. Dus, uh, eerste single van de Amerikaanse discogroep In Deep. Met een grote hit in de uh, Verenigde Staten. Engeland, Nederland, België. Er waren allerlei verschillende disco-uitvoeringen. Last night DJ Save My Life. Last night DJ Save My Life. Nummer 18, dus hoogst nieuw binnenkomen plaats. In die week. Week 7. Nu een Brits-Italiaans duo. Save Valerie Lester en de Italiaan Renato Pagilari. Zo heet hij officieel, ja. Met uh, Save Your Love. Maar wij kennen het waarschijnlijk het beste van uh, Willy en Willeke Alberti. Die maakten daar een andere versie van Niemand Laat Zijn Eigen Kind Alleen. Maar de Italiaanse Engelse versie was dus de, het origineel. Dan zijn we nu toe aan nummer 16. Daar vinden we een Duitse rockband. Misschien wel een van de meest bekende. Ze komen uit Keulen en ze zingen ook in het Keuls. Dus een soort van dialect. Op 16 staat Christandag. En zometeen gaan we hem helemaal draaien... Het volgende deel van deze rondleiding. I don't need a roller or limousine I don't need my picture in a magazine I don't need approval from a chosen few En deze zou ik graag ook het tweede gedeelte willen trouwens. Topartiest Pop Garrick heet hij. Hij zat in allerlei verschillende bands, zoals Ace, Squeeze en Mike en de Mechanics. En dit was een solo-hitje van hem. I Need You, 15. Deze oude top 40. En naar 15 komt. Nummer 14: Eddie Grant. Bye! Wordt geboren in Guyana. En uh, verhuisde op jonge leeftijd naar Londen. Daar werd hij uh, zanger en producer. Dit was een liedje van hemzelf. Electric Avenue. Als kind had ik, een vriend, ik alles deed. van het album België. Als hij begon. Prachtige tekst Henk Temming en Henk Westbroek: het nummer vriendschap is een illusie. Dat zongers is de minste. Een plaat met een van de mooiste intro's alle tijden: ongelooflijk: Fall in love with me, maar weet je nog van wie? Nummer 12. Ja, als je goed luistert, dan herken je het geluid natuurlijk wel van deze Amerikaanse band. Soul, funk en jazz. Disco maken ze van alles nog wat. We zijn bijna bij de top 10. Maar is dus deze. Earth, Wind and Fire. Op nummer 12. I En op elf vinden wij een, een heel oud liedje eigenlijk, Selveras, die hadden er in de jaren 60 een hit mee, en de uh, Cats maakte er een andere uitvoering van op. Uh, The The ...schuivingen aan de top van het Nederlands hit gebeuren. Dit is de top 10. Top 10! Ja, dat liedje van de Silvera's heet De Postkoets. En die van de Cats heet La Diligence. Goed, muziekvrienden, een oude top 40, week 7. Maar weten we al uit welk jaar? Dan ga ik het je nu vertellen. 1983. Goed, ik lees de top 10 en we draaien zo die lange nummer 1 is. Nummer 10, Twisting by the Pool van de Dire Straits. Hmm, geweldig nummer. Nummer 9, Break it Out van Lisa. Of Liza, moet ik waarschijnlijk zeggen. Nummer 8, Rock the Boat van Forrest. ook weer een heruitgave. Uh, nummer 7, Heartbeats, Yarbrough Peoples. Nummer 6, daar is die dan van uh, Willeke en Willy Alberti. Je laat je eigen kind niet alleen. Nummer 5, even de grootste klassiekers alle tijden. Billie Jean van Michael Jackson. Nummer 4, All the Love in the World van Diana Roarick. Nummer 3, I'm specialized in you. Ik denk wel de grootste hit voor de Time Bandits. Nummer 2, een liedje uit de film Fame van Irene Kera. En nummer 1, daar is die dan. Billy Joel. Here it is. It's number one, one, one, one, one, one, one, one, one. Nummer 1, Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl. The Music Museum. Het Muziekmuseum. De langspeelplaat van de week.